1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De cruciale stemming in het Griekse parlement... staat op het punt van beginnen. Diploma-uitreiking ROC in Alkmaar afgeblazen wegens fraude. En Nederlandse jeugdwerkloosheid de laagste van de Europese Unie. Het is droog vandaag. Vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt 17 graden vlak aan zee tot ruim 20 graden in het oosten. Morgen zon en ook stapelwolken en in de middag een enkele bui. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. En ook vrijdag en in het weekend zonnige periode, maar ook een bui. Het is nog niet begonnen in het Griekse parlement... die stemming over de aangekondigde bezuinigingen. Als dat zover is, dan hoort u dat meteen. Eerst maar eens even naar andere dingen kijken. Op uh, een aantal locaties in het land doet de, politie, de Nederlandse politie... onderzoek naar een overval op een geldtransportbedrijf, Brinks vannacht. Direct na de overval in Amsterdam volgde een wilde achtervolging over de A2. En die duurde tot Eindhoven. En toen besloot de politie te stoppen, want de situatie werd te gevaarlijk. Edwin van den Berg, die staat uh, vanochtend uh, vanmiddag ook bij dat geldtransportbedrijf. Edwin, jij vertelde een uur geleden dat de omgeving is afgezet daar. Voor het onderzoek, is dat nog steeds zo? Nee, op dit moment uh, heeft de politie de directe omgeving van het geldtransportbedrijf van Brinks weer uh, vrijgegeven. Uh, uh, dat betekent niet uh, dat je nu ook dat terrein op kan, maar het betekent wel dat uh, het personeel en klanten van hier de omliggende bedrijven, met name veel autodealers, zitten hier gewoon weer aan het werk kunnen en nog iets, hopelijk zeggen ze mij, goed kunnen maken van de omzet die vanochtend niet is doorgegaan als gevolg dus van deze afzetting. Heb jij nog mensen in de buurt daar die wat gezien hebben van wat er gebeurd is? Nou, eigenlijk niet om eerlijk te zijn, omdat die overval hier natuurlijk midden in de nacht uh, plaatsvond. Uh, uh, door uh, meerdere overvallers hier in Amsterdam Zuidoost. Met een explosief wisten ze tand binnen te komen, geld buiten te maken. Uh, de politie is beschoten met mitrieurs uh, grof dus bij deze uh, niet alledaagse overval, om het zacht uit te drukken, maar omdat het midden in de nacht uh, plaatsvond en hier ook verder niemand woont. Er zitten hier alleen bedrijven, zijn er bijna geen getuigen en dat zal de politie ook wel lastig vinden als het gaat om uh, erachter te komen wat er nou exact is gebeurd. Ik denk ook dat het onderzoek nog lang niet afgelopen is. Nee, niet alleen uh, hier is dat nog bezig, want weliswaar uh, uh, kun je hier weer uh, aan het werk, uh, de, de, de mensen van de bedrijven. Maar het bedrijf zelf is natuurlijk nog afgezet met, uh, met uh, hoge hekken. De recherche is hier nog bezig met het onderzoek. Dat geldt uiteraard ook uh, verderop uh, bij Eindhoven, waar vanochtend uh, de politie de overvallers lost, los moest laten, waar ze uit het zicht verdwenen. De A2 is dan weliswaar weer bij Badenburg vrijgegeven voor het verkeer, maar... Het onderzoek gaat door om uh, in ieder geval nog op het spoor te komen van die overvallers. En ze weten ook nog niet wat er nou weg is, hè? Nou, ik denk dat de politie dat wel weet. Ik neem aan dat het bedrijf zelf dat sowieso weet. Ik neem aan dat al dat geld is gemerkt wat hier bij Brinks ligt opgeslagen. Dus het bedrijf zelf zal inmiddels ongetwijfeld wel een uh, idee hebben uh, uh, hoeveel geld er is weggenomen. En daarover de politie uiteraard hebben geïnformeerd. Dat wij dat niet weten, uh, dat is jammer. Maar ik neem toch aan dat het bedrijf en de politie inmiddels wel daarvan op de hoogte zijn. We gaan er ook wel achter komen. Hetwin van den Berg daar in Amsterdam. Die stemming is volgens mij nog niet begonnen. Uh, daar in Griekenland, op het uh, Sintagmaplein voor dat Griekse parlement, zijn relletjes uitgebroken inmiddels. Er wordt traangas gebruikt om de demonstranten terug te dringen. En uh, het debat is nog steeds gaande, heb ik begrepen, over die omvangrijke bezuinigingen die Griekenland van de EU moet doorvoeren. Connie Kees, hoe ver zijn ze? Nou, het debat is inderdaad nog steeds bezig. Uh, op dit moment uh, spreekt uh, spreek de leider van de kleine linkse oppositiepartij. En uh, ja, er zullen nog wat uh, partijleiders volgen. Dus ja, er is uh, vertraging en uh, we moeten nog even op de stemming wachten. Een stemming die wel eens een dubbeltje op zijn kant zou zijn. Want aan beide kanten zijn dissidenten, heb ik van jou begrepen. Precies. En uh, de eerste verrassing uh, is er al geweest. Een uh, parlementslid van de conservatieve oppositiepartij... dat is de grootste oppositiepartij in het parlement... die, uh, ja, die eigenlijk allemaal tegen zouden stemmen. Uh, nou, Die mevrouw van de Nieuwe Democratie die heeft gezegd... in een zeer emotioneel betoog... ik ben het niet eens met het beleid van mijn partij... om tegen de bezuinigingen te stemmen. Uh, zij heeft aangekondigd dat ze uit de conservatieve fractie... Stappen ...en wel onafhankelijk parlementslid blijft. Maar uh, ja, dat is dus een stem extra voor het bezuinigingspakket. Drinkt daar in het parlement iets door van de onrust die er buiten aan de gang is? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat men daar wel uh, op de hoogte is. En uh, zeker zal men ook het uh, traangas, uh, als we de ramen niet goed dicht hebben, zoals het traangas wel ruiken. Uh, ja, helaas uh, zijn er uh, relletjes uitgebroken weer. Ik heb begrepen, ja, ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik heb begrepen dat uh, anarchisten en uiterst links activisten, uh, ja weer, zoals gisteren ook, met stenen en, en molletofkopten begonnen te gooien. En ja, daar reageerde de mobiele e Goed, er wordt nog steeds heftig uh, gesproken door de leider van de linkse oppositie. Kon ik eens als er nieuws te melden is, dan uh, komen we weer bij je terug. Dank je wel. Het ROC Horizon College in Alkmaar heeft examenfraude ontdekt. Dat gaat om de VMBO, TL, HAVO en VWO-eindexamens. De ouders en verzorgers van ongeveer 400 leerlingen zijn van die fraude op de hoogte gebracht. Het overleg met de onderwijsinspectie uh, heeft plaatsgehad en de diploma-uitreiking is uitgesteld. Het Horizon College in Alkmaar betreurt de situatie en neemt de examenfraude hoog op. Maastricht had in 2006 een coffeeshop niet mogen sluiten... omdat toeristen daar drugs hadden gekocht. De verordening die werd toegepast om drugstoerisme tegen te gaan... was geregeld buiten de opiumwet om. En dat kan niet, zegt de Raad van State. De opiumwet kent geen onderscheid tussen Nederlanders en buitenlanders. En de Raad van State maakt overigens wel duidelijk... dat de Europese wetgeving en de Nederlandse grondwet zo'n onderscheid wel toestaan. Als Maastricht die verordening juridisch beter had onderbouwd... dan was er volgens de Raad geen probleem geweest. Uitgeverijen De Arbeidspers, Arbeiderspers en A.W. Bruna gaan fuseren. Het is nog niet bekend hoeveel mensen door die fusie hun baan verliezen. Uitgeverijen staan de laatste jaren onder druk door tegenvallende boekverkopen en oplopende productie- en distributiekosten. Bij De Arbeiderspers zitten auteurs als Joost Wagerman en Maarten het Hart en Bruna publiceert boeken van onder andere Stieg Larsson en Carlos Ruiz Zafón.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 Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PVDA en D66... hebben een initiatiefwetsvoorstel over aanbesteding... in het openbaar vervoer gepresenteerd. Die partijen willen dat de vervoersbedrijven niet hoeven aan te besteden... als aanbesteding niet goedkoper is dan hoe het nu geregeld is. Ze presenteerden het voorstel tijdens een manifestatie... van openbaar vervoerpersoneel in Den Haag. Zo'n 800 mensen protesteerden tegen de aangekondigde bezuinigingen... en ook de aanbesteding van het openbaar eh, stadsvervoer. Uit protest tegen de kabinetsplannen ligt het openbaar vervoer... in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tot drie uur stil. En dan de jeugdwerkloosheid. Die is in Nederland het laagst van alle EU-landen. Dat meldt het CBS. Nederlandse jongeren doen het uitstekend op de arbeidsmarkt... als we Europees vergelijken. In Nederland is de jeugdwerkloosheid 7,4 procent. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 14 jongeren die werk wil... geen werk heeft... En wel is het aantal jongeren zonder werk... door de economische crisis vanaf 2008 toegenomen. Spanje had het afgelopen kwartaal de hoogste jeugdwerkloosheid. Daar heeft meer dan 40 procent van de jongeren geen werk. Parlementsleden in de Amerikaanse staat Californië... zijn het eens geworden over de begroting. Ze moesten een tekort van bijna 7 miljard euro wegwerken... voor het nieuwe boekjaar begint. En dat is vrijdag. Dan doen de parlementsleden er onder meer het schooljaar met anderhalve week in te korten. En er komen ook speciale belastingen op huizen die staan in brandgevaarlijke buitengebieden. De meeste inwoners van Californië krijgen volgens de nieuwe plannen wel belastingverlaging. Californië had begin dit jaar nog een begrotingstekort van ruim 17 miljard. Maar door de aantrekkende economie en hogere belastinginkomsten is dat tekort grotendeels weggewerkt. Sport. Frank Rijkaard wordt volgens diverse internationale persbureaus... de bondscoach van Saoedi-Arabië. Hij zou morgen een contract voor drie jaar ondertekenen. Frank Rijkaard werd dit seizoen ontslagen bij Canada Sarai. En daarvoor zat hij bij Barcelona, Oranje en Sparta. En in Saoedi-Arabië wordt zijn opdracht... om het land naar het WK van 2014 te loodsen in Brazilië. En zelf wil het kamp van Frank Rijkaard de aanstelling... nog niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Het is vandaag dag op Wimbledon. Acht overgebleven mannen strijden om een plekje in de halve finales. Marcella Mesker. Roger Federer opent op het centercourt tegen Jo Wilfried Tsonga. De Fransman stond in de finale van Queens en is op gras een lastige tegenstander. Hij bereikte ook al twee keer de halve finale van een Grand Slam. Maar de onderlinge ontmoetingen spreken toch in het voordeel van de Zwitser. Want hij leidt die met 4-1. De Brit Andy Murray heeft met de Spanjaard Feliciano Lopez... een redelijk goede loting in de kwartfinale. Lopez is 29 jaar, de nummer 44 op de wereldranglijst... speelt zijn 39ste Grand Slam. Lopez schakelde wel Andy Roddick uit. Maar de return van Andy Murray zal de Spanjaard toch pijn doen. Nadal is weer helemaal fit en heeft geen last van zijn voet... die hij in de wedstrijd tegen Juan Martín Del Potro blesseerde. En dus is hij favoriet tegen Marty Fish, de man die Robin Hazen uitschakelde... en in het hele toernooi nog maar één keer zijn service verloor. Een nieuw gezicht is de 18-jarige qualifier Bernard Tomek. Hij is de jongste kwartfinalist sinds Boris Becker in 1986. Tomek is al jaren een groot talent. En hij versloeg hier onder andere David Denkel en Söderling... Maar is die goed genoeg om de nummer 2 van de wereld Novak Djokovic te verslaan? Waarschijnlijk niet. En het zou niemand verbazen als de Fabulous voor Nadal, Djokovic, Federer en Murray... vrijdag gewoon in de halve finale staan. 12 over 1. Daar de ANWB, John Bakker. Met files op de ring van Amsterdam, na 10 Tussen Sloten en de Koentunnel, 6 kilometer. En de andere kant op, tussen Kadoule en Westpoort, 4 kilometer... In beide richtingen is de linker rijstrook afgesloten. Door een spoedreparatie op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... bij de Noordtunnel 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dan nog de spoorwegen, want tussen Hengelo en Wierde rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws van dit moment. De cruciale stemming in het Griekse parlement over nieuwe bezuinigingen... is nog steeds niet gehouden. Er wordt nog steeds gepraat door die meneer van de linkse oppositie... waar Conny het over had. Als er nou gestemd wordt, dan hoort u dat natuurlijk gelijk op Radio 1. Dan gaan we gauw weer terug naar Conny. En bij botsingen buiten het parlementsgebouw in Athene... zet de politie intussen traangas in. Bruna en de arbeiderspers gaan fuseren. De uitgeverijen, hoeveel mensen daardoor hun baan verliezen... dat is nog onduidelijk. En de jeugdwerkloosheid in Nederland is de laagste van alle EU-landen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met het vervolg van lunch. Goeiedag, dit is Kees. Het is weer tijd voor de minder fileberichten. Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping... Of, of, ja, de ja, jongens, jongens, jongens, spaar me alsjeblieft, zeg. Hey.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 NCRV. Lunch. Frank de Mosch. Welkom terug bij de NCRV, welkom terug bij lunch. Zes dagen per week werken was niet eens zo heel lang geleden de norm. nemen zat in beginsel niet in en vakantiegeld krijgen al helemaal niet. En over dat fenomeen vakantiegeld ga ik zo meteen praten met een bijzonder hoogleraar. Vandaag in het derde deel van het radiodagboek hoort u wielrenner Maarten Ducro, zoals u hem waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft. En na half twee Stam.nl, en uh, daarin gaan we het hebben over de koers van het CDA. Maxime Verhaag heeft een voorschot genomen door te zeggen... dat de partij meer aandacht moet hebben voor het onbehaag in de maatschappij. Desnoods ten koste van de eigen populariteit. We zijn benieuwd naar uw mening straks de stelling... het CDA moet populistischer worden. Met u daarmee eens of eens sms het naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stam.nl of twitteren stam.nl. CDA moet populistischer worden. Dit is Radio 1. Lunch. Dit weekend is het dan zover de eerste grote vakantieuittocht gaat beginnen. En op vakantie gaan wel jaren. In 1955 berichtte het journaal er als volgt over. Volksverhuizing die vakantie wordt genoemd... brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen... En tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Die in deze dagen soms veel weg hebben van enorme rijwielstallingen. Maar de grote trek brengt vele stedelingen ook op andere wijze naar buiten. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. Maar midden in de rust die de natuur ons schenkt. Ja, de bestemmingen waren in die tijd iets minder exotisch. Maar vakantiegeld kregen we toen ook al. En het vakantiegeld brandt nu al weken in onze zakken. Of misschien is het al lang uitgegeven aan heel andere zaken. Want uit onderzoek door de reisbranche blijkt deze week... dat mensen het vakantiegeld vooral niet besteden aan vakantie. Lunch vraagt zich af, waarom krijgen mensen vakantiegeld... en waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan? Ik praat erover met Lex Herma van Vos. Bijzonder hoogleraar sociaal-economische geschiedenis... sinds 1870 aan de Universiteit van Utrecht en onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... Lex Herma van Vos. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel Nederlanders krijgen vakantiegeld uitbetaald. Waarom is dat eigenlijk zo geregeld? Ja, dan moeten we even terug in de tijd. Uh, zoals u net in de aankondiging al zei... Uh, was het aan het begin van de 20e eeuw helemaal niet vanzelfsprekend... dat we vakantie hadden en toen waren de werkdagen en werkwegen veel langer. Je moet denken aan voor een hele hoop mensen zes dagen... Uh, van 12 uur per dag. En dat betekende dat er andere dingen dringender waren. Uh, dus eerst is er door de vakbeweging vooral gevochten voor een kortere werkdag. Dat was zo rond 1920 bereikt. Toen was de norm 48 uur per week. En zaterdagmiddag en zondag vrij. En daarna zie je de vakantie opkomen. En zowel voor het een als voor het ander, voor kortere werkdagen als voor vakantie... Uh, daar gebruikte de vakbeweging als argument... dat de werkgevers daar eigenlijk voor moesten zijn. Want als je twaalf uur werkt, dan ben je helemaal uitgeput... aan het eind van een dag, dan ben je niet productief meer. Ja. Dus in acht uur doe je niet maar driekwart van wat je in twaalf uur doet... maar veel meer. Maar voor vakantie uh, heb je dus vrije tijd nodig. Die vrije tijd die kwam er langzaamaan, uh, voorzichtig. Uh, maar het vakantiegeld? Ja, um, de vakbeweging gebruikte dat argument van uitrusten zowel voor vrije tijd per dag als voor de vakantie. En die zeiden uh, het is goed als één keer per jaar mensen even uit uh, de sleur van het werk komen en op vakantie gaan. En dat kon je natuurlijk alleen maar als je loon doorbetaald werd, want anders was het geen echte vakantie. Maar, zei de vakbeweging, uh, dan moeten mensen daar ook geld bij hebben om werkelijk of vakantie te kunnen gaan, om uit te breken uit die sleur... net zoals in uw geluidsfragment van daarnet. Ja, want een tot die tijd was het gewoon zo... Camping. als mensen al vrij hadden, dan was het gewoon uh, onbetaald? Ja, het is begonnen met, hè, zeg in die rond 1910... Uh, dan hadden een hele hoop mensen een paar dagen per jaar vrij... Uh, met kerstmis, tweede paasdag, als er een lokale kermis was. Uh, maar dat was, om te beginnen, dan onbetaald. A, je kreeg geen vakantiegeld, maar B, je kreeg ook je loon niet doorbetaald. Het was een gunst dat je vrij had. Ja, het was een gunst dat je vrij had... maar niet werken, geen geld, logisch, want zo werkte dat in die tijd. Ja. Hoe is het dan toch uh, zo ver gekomen dat... Uh, of hoe hebben we dat voor elkaar gekregen... dat werkgevers dat toch zijn gaan betalen op een gegeven moment, die vrije tijd? Ja, dat is uh, een eis van de vakbeweging. Het begint uh, in 1911 met de diamantbewerkers. Dat was toen een bloeiende bedrijfstak in Amsterdam... en die hadden een hele sterke vakbond... En die wisten voor elkaar te krijgen dat er in hun branche uh, een week uh, betaalde vakantie werd gegeven. En zo is dat uh, met stapje bij stapje verder gegaan. Aan het eind van de jaren twintig, als mensen gewend zijn aan die acht uur dag, dan zie je het bij de eerste branches, bijvoorbeeld de loodgieters, dan zie je dat opkomen. De crisis van de jaren dertig en de oorlog, dan uh, hadden mensen andere dingen aan hun hoofd, maar na de Tweede Wereldoorlog komt die betaalde vakantie uh, toch weer flink opzetten. En vandaar ook uw fragment uit 1955. Dan is het normaal dat mensen één of twee weken vakantie hebben. Ja, maar gingen mensen ook echt op vakantie van dat vakantiegeld? Ja, je moet je voorstellen dat mensen in die tijd weinig te besteden hadden. Dat weet iedereen wel van de crisis van de jaren dertig. Maar ook na de Tweede Wereldoorlog hebben we jarenlang van, uh, gehad van uh, beperken... Van lonen. Nederland probeerde internationaal te concurreren... door de lonen in Nederland laag te houden. Dus mensen hadden heel weinig extra. En als ze niet op het moment van die vakantie eh, wat extra inkomen kregen... dan was de deur uitgaande er niet bij. In de uh, universele uh, verklaring van de rechten van de Mens uit 1948 staat... Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd. Inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur... en op periodiek betaald verlof. Inzonderheid, ik heb geen idee wat dat betekent. Misschien weet u dat. In het bijzonder. Nou ja, dat is een, het is een algemeen recht, rust. Uh, en dan wordt het ingevuld met die uh, okay. twee dingen. De vraag is natuurlijk, waarom is de werkgever daarvoor verantwoordelijk? Nou ja, je moet natuurlijk het wel eens zijn met de werkgevers uh, dat ze vrij moeten geven. En het is ook in zoverre natuurlijk een werkgeverszaak dat je wat dat betreft een uh, gelijk speelveld wil hebben. Uh, het is lastig als. Iedereen bij iedere afzonderlijke werkgever daarover moet onderhandelen. Dus het is in de meeste landen en ook in Nederland geregeld. Zo geregeld dat je wettelijk recht hebt op vakantie. En wettelijk recht hebt daar een extra inkomen voor te krijgen. Maar zoals het bij ons geregeld is, zo is het ook in de directe buitenlanden. Ons omringende buitenlanden bedoel ik geregeld? Ja, in België of Frankrijk of Duitsland gaat het net zo. In de bouw waren er hele lange tijd vakantiebonnen gebruikelijk. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk... Uh, bedrijfstakken waar je onregelmatig werkt... en de bouw is daar een klassiek voorbeeld van... dan heb je niet één werkgever. Dus het is een beetje raar om één iemand... in mei uh, verantwoordelijk te maken... voor het uitbetalen van vakantiegeld. Dus wat er in de bouw gebeurde was... dat uh, bouwvakkers iedere week... Uh, een uh, bon kregen... kochten zou je ook kunnen zeggen... Uh, en dat ze dan uh, een ingevuld bonboekje inleverden... en daar hun vakantiegeld... Kreeg. En één bonnetje was dan één vrije dag? En één uh, bonnetje was uh, 1,52ste van uh, je vakantiegeld. Uh, nee, dat moet ik zeggen natuurlijk verkeerd. 1,50ste van je vakantiegeld. Oké, okay, goed. En dat, dat bij elkaar moest een, bon, een boekje geplakt worden? Dat bestaat niet meer, hè, dat systeem? Nee. Maar dat heeft wel ooit tot een, een, een bouwvakkersoproer in de jaren 60 geleid, toch? Klopt, ja. In 1966 vindt eh, wat bekend staat als het bouwvakkersoproer of het telegraafoproer in eh, Amsterdam eh, plaats. En dat laat zien hoe belangrijk eh, die zaken waren. Eh, die bouw bouwvakkers merkten eh, tegen de vakantie van 1966 dat degenen die geen lid waren eh, van de vakbond, die kregen 2% minder vakantiegeld. Want dat hele systeem, dat werd eh, bijgehouden door uh, de bouwvakbonden. Uh, en die zeiden, nou ja, dat is oneerlijk, want mensen die lid zijn van de bond... die betalen voor het apparaat wat dat uh, vakantiegeld administreert. Dus ze uh, vragen 2% administratiekosten van de arbeiders die geen lid zijn van de vakbond. Nou, ja. Daarover kwam zo'n rel uh, ja. dat Amsterdam een paar dagen plat lag. Als we even naar het hier en nu stappen... het vakantiegeld wordt nu lang niet altijd meer gebruikt voor vakantie, hè? Nee, er zijn, uh, u noemde net uh, uh, al één onderzoek uh, wat dat concludeert. Uh, er zijn verschillende onderzoeken die een beetje verschillende cijfers opleveren. Uh, maar het is duidelijk dat lang niet alle ontvangers van vakantiegeld dat voor de vakantie gebruiken. Er zijn mensen die uh, het gewoon in, uh, op de bank zetten en het verdwijnt in de, de grote pot. En er zijn mensen die schulden hebben en het dringender vinden om hun schulden af te betalen. Er zijn mensen die wachten op het vakantiegeld om eindelijk een nieuwe ijskast te kunnen kopen. Er zijn allerlei verschillende dingen waar het voor gebruikt wordt... en je kunt je dat wel voorstellen. Um, maar heeft, heeft heel het veel... vakantiegeld daarmee ook niet een beetje zijn nut verloren? Ja, dat, dat, dat geluid hoor je vaak. Um, het is nu lang niet meer zo nodig als uh, toen het ingevoerd werd. Heel veel mensen uh, die kunnen echt wel een vakantie betalen zonder dat dat uh, voor ze opgespaard wordt. Heel veel vakanties worden ook niet geboekt of betaald... vlak voordat de vakantie werkelijk begint. Maar je hoort ook het andere geluid. Er zijn nogal wat mensen die wel blij zijn... dat ze dat je hebben uh, waar ze op kunnen rekenen. Denk aan die ijskast. Er zijn ook heel veel mensen die liever hebben dat het uh, uh, water- of energiebedrijf ietsje te veel rekent en dat ze wat terugkrijgen... dan ja. dat ze moeten bijbetalen. Het is een soort spaarpotje dan bij deze. Ja, het is deze. een soort spaarpotje, ja. Maar van Vos, waar gaat u trouwens op vakantie? Uh, ik ga naar Frankrijk dit jaar. Oké, okay. maar wel van het vakantiegeld betaald? Uh, ik vrees dat ik tot de categorie hoor... die ook op vakantie zou gaan als hij geen vakantiegeld geeft. Lectie Herman van Vos. Bijzonder hoogleraar Sociaal Economische Geschiedenis... aan de Universiteit van Utrecht. Dank u wel. Het Radio Dagboek. Deze week met Maarten Ducro, oud-wielrenner, oude-wielrenner... en uh, vanaf aanstaande zaterdag commentator voor het uh, live-verslag van de Tour de France. Zijn vader stond erop dat Maarten een instrument leerde bespelen en dat deed hij. Of hij het inmiddels een beetje onder de knie heeft, dat hoort u zo dadelijk. Voor het derde deel van zijn radiodagboek zijn we bij oud-wielrenner Maarten Ducro thuis. Hij heeft net zijn dochter opgehaald die terug is uit Amerika en daar is papa best blij mee. Man, wat heb ik het kind gemist? Niet te geloven. Ja, ja, ja zo gaat dat. Uh, hoe lang? Dees? 8 Acht maanden. Augustus, september, oktober, november, december, maanden. januari, februari, maart, april, mei, juni. Elf maanden volgens mij, maar goed. Uh... Ja, maar eerst zaten we in Londen om te werken. Maar het... Nou oké, okay, dan is het dat is vlakbij. Dan is het minder <lacht> erg. <lacht> dan is het minder weg. Nou, maar, weet je, ik heb één keer op Skype gehad, twee keer denk ik. En voor de rest wat e-mails. En ik, ze heeft me van Facebook geblokt. Dus ik moest het doen met de berichtgeving die van de anderen kwam. Ik, ben, ik speel nu wat voor ongelijkte vader. Maar dat is... Uh... Ja. De emoties die, die kunnen wij goed aanvoelen. Maar zelf laten we ze niet zo zien, denk ik. Nou, Tenminste, ik... Gewoon, mama gaat gewoon heel hard huilen. Ik heb niet gehuild. Nee, dat is waar. Ik heb niet gehuild. Ik ben een beetje teleurgesteld. Zoveel is veranderd. In een jaar. Normaal gaat mama heel hard huilen. Ik, ik moet nu nog naar iets toe ook. Wat, uh, dat we, dat staat al gepland vanaf februari. Nou, we gaan donderdag gaan we even een afscheidsdag maken voor mij en welkomstdag voor haar. En dan kan ik kan nu nog mooi even wat dingen doen. Het is Een banjo die heb ik twee jaar geleden voor mijn drie jaar geleden van mijn verjaardag gehad. Mijn vader, gek, is, die speelde geen muziek, maar bij ons stond altijd muziek aan. En hij zei een heel belangrijke les, zorg dat je een instrument beheerst, dan heb je altijd te eten. En het is pas de laatste paar jaar dat ik echt een lied afmaak, met een montemonica erbij, zingen, dat gewoon echt, dat ik ermee op de hoek van de straat zou kunnen zetten. Mijn kwaliteit is dat ik, alles, dat ik vrij onderzoekend ben, nieuwsgierig. Ik blijf kijken, kijken. En uh, het risico dat je daarbij loopt is dat je dan uh, vergeet naar jezelf te kijken. Dus dat je in dingen verdwijnt en, en op kan gaan. Dus zoals dat dan was. Het. Mijn vader die zei hoe is dat nou met je studie? En mijn moeder zei van ik bid ons lieve van het kruis dat dat nog goed komt met jou. Want dat risico dat je loopt met dat fietsen. Ja, niet, de kosten van, niet de kosten van alles. Maar, niet meer hè? Uh, nee, niet meer. Vroeger wel. Dat was nodig om te komen wat ik nu weet. Om, om daarin te komen. Dat ik daar een beetje heb kunnen uitdampen. Dat daar die gekte een beetje eraf is gegaan. Want uh, alle topsporters zijn zo gek als een deur, hè? dat weet je. je Jawel, ik, toen ik vuurrende was, uh, dan konden de kinderen ziek zijn. Dan, uh, sorry, jammer dan. Uh, uh, ik moet koersen. Uh, Ronde van Vlaanderen is uh, de groeten ermee. Uh, ik heb daar ontdekt dat ik enorm ver kon gaan. Dat ik pijn kon leiden. Uh, ik heb daar dus ook ontdekt dat dat helemaal niet nodig is... om uh, een menswaardig bestaan op, de, op te bouwen. Daarom is het commentaar ook zo leuk. Die gasten zitten daar nog middenin. En ik ben daar geweest. Ik snap dat een beetje. En dat, dat maakt het leuk. En, en ik ben langzamerhand uitgehaard en opgedroogd, zeg maar. En ik heb dat nu goed in de hand. En ik merk als ik enthousiast word, dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Uh, maar ik kan het heel goed doseren en dat doen we ook op dit moment. Ja, ja wat zal Ik vond dat speel ik vanochtend nog. Uh, hele dagen dat ik de Gisteren nog wel een concert van anderhalf uur. Ik heb in mijn laatste jaar uh, heb ik mijn gitaar meegenomen. Die hing in de bus tussen de fietsen. Dat was bij, uh, bij TVM. Bij. Nee. Uh, ik geloof het. In elk geval heb ik toen uh, Carlo Bomans, de huidige bondscoach. Uh, die was toen mijn ploegmaat. En die zat bij mij en die kende de Beatles niet. Tenminste, niet de, de, alleen maar yesterday. En de, de een paar nummers van de Beatles. Nou, wat is dat voor muziek, joh, mooi. En dat was de Beatles. Ik dacht, man, dat, is, dat kent iedereen. Nou, dat kent ik niet. Daar heeft hij het nu nog over. Daar hoor ik normaal bij te zingen, maar dat uh, is nu ja. te, te veel gevraagd. Maarten Duco, wielrenner, commentator en muzikant. Dit radiogebouw werd gemaakt door Maarten Bleumers. En is later vandaag terug te horen op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. We krijgen het laatste nieuws van NOS. Radio 1, het NOS-journaal.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 Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en D66 hebben een wetsvoorstel over aanbestedingen in het openbaar vervoer gepresenteerd. Vervoersbedrijven hoeven niet aan te besteden als aanbesteding niet goedkoper is dan de huidige situatie. Ze presenteerden het voorstel tijdens een demonstratie van openbaar vervoerspersoneel in Den Haag. Uitgeverijen De Arbeiderspers en AW Bruna gaan fuseren. Het is nog niet bekend hoeveel mensen door de fusie hun baan verliezen. Uitgeverijen staan de laatste jaren onder druk... door tegenvallende boekverkopen en oplopende productie- en distributiekosten. En de A2 bij Knoop.del is na urenlange politieonderzoek weer open voor verkeer. De weg was dicht vanwege de achtervolging door de politie... van voortvluchtige overvallers op een gelddepot in Amsterdam. Die overvallers zijn nog steeds spoorloos. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Files op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Sloten en de Koentunnel, 6 kilometer. En de andere kant op, tussen Kadoelen en Westpoort, 4 kilometer. In beide richtingen is de linker rijstrook afgesloten. In verband met een spoedreparatie op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, bij de Noordtunnel 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Of ik moet zeggen op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda... bij Wouwse Plantage, 4 kilometer. En daar is de rechterrijstrook afgesloten. Dan nog de spoorwegen tussen Hengelo en er rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl Frank Dumosch. Goedemiddag, allemaal. Welkom bij Stand.nl. Vicepremier Verhagen vindt dat het CDA op moet komen voor de Nederlanders die bang zijn voor buitenlandse invloeden. Die vrees noemt Verhagen terecht en begrijpelijk. Blijft mijn buurt wel mijn buurt als er alweer een kerk gesloten wordt en er een moskee bij komt? Waarom passen die nieuwkomers zich niet aan? Ze hebben geen last van mij, dus ik wil ook geen last van hen hebben. Het zijn wat erachter zit terechte zorgen van mensen. En hoe je er vervolgens op inspeelt. En mee omgaat, dat is een tweede. De toespraak deed zich gisteravond op een CDA-partijbijeenkomst over populisme. De partij moet zich na de verkiezingsnederlaag bezinnen op een nieuwe koers. Het lijkt erop dat Verhagen zijn vizier op de PVV-stemmers heeft gericht. En dat heeft een hoop onrust veroorzaakt. Koppen in de krant als Verhagen gaat mee in vrees voor buitenlanders... en Verhagen zoekt weg tussen koers CDA en die van PVV... Gaat het CDA de populistische kant op? Of probeert het die kiezers terug te winnen... door juist stelling te nemen tegen Geert Wilders? Ik praat erover met uh, Seibrand van Haarsma-Buma... fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Meneer van Haasma buma goedemiddag. Goedemiddag. Twee keuzes, graag een ja of een nee. Het CDA heeft het afgelopen jaar een verkeerde koers gevaren. Nee. Het gaat goed met het CDA. Ja. U kunt uh, thuis prima meepraten uh, over... Uh, in dit programma Stam.nl. De stelling luidt... het CDA moet populistischer worden, kunt u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren, um, hashtag uh, stamp.nl. Siband van Haarsma Buma, het CDA moet populistischer worden, wat zegt u dan? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Het uh, CDA heeft een eigen verhaal voor de Nederlandse samenleving. En uh, dat gaat heel erg uit van de kracht van mensen zelf... en de, de, de verbanden waarin ze leven. En dat kan een heel goed antwoord zijn op zorgen die mensen hebben... en die ook begrijpelijk zijn dat mensen die hebben. En het CDA moet dus met zijn eigen achtergrond en zijn eigen verhaal... weer op zoek naar die mensen die gewoon zorgen hebben in deze samenleving... en die zich afvragen of politieke partijen nog wel voor hun opkomen... Dat, dat begrijp ik, dat mensen die zorg hebben. En het is aan het CDA om te laten zien als volkspartij dat het daar antwoorden op heeft. Vragen benoemde ook die onrust, dat het onbehaag liever gezegd in het land. Um, hoe heeft u daarna geluisterd dan? Um, ik, ik was daarbij. Ik heb een, een paar weken geleden zelf in de NRC Handelsblad een vergelijkbaar uh, artikel geschreven. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij op dit moment als CDA in de fase waarin we zitten heel goed kijken naar hoe de samenleving eruit ziet. Heel veel partijen, vind ik, hebben veel te snel de neiging om te komen... met allemaal pasklare antwoorden, zonder dat ze eerst eens kijken... wat er aan de grondslag ligt, hoe de, hoe de samenleving eruit ziet. En dan zie je toch een samenleving waarin aan de ene kant... mensen heel goed mee kunnen komen en uh, de, de mondialisering, immigratie... allemaal zien als een, als een kans, maar ook mensen die daar heel veel bedreigingen van zien. En het, het, de uitdaging is om die twee te verbinden... En door allereerst ook begrip te hebben voor zorgen van mensen. En die niet af te doen als zorgen die je niet zou moeten hebben in deze wereld. Nee, laten we daar naartoe gaan. Laten we die mensen opzoeken en uh, daar begrip voor hebben. En dan komt het vervolgens op de vraag uit. Maar wacht even, is, is, betekent dat dan ook een eigen geluid hebben? Op het moment dat u luistert en een begrip toont voor de populistische tendens op dit moment? Natuurlijk een eigen geluid. En toch vind ik dat we ook eerst moeten kijken hoe de wereld om ons heen eruit ziet. Nogmaals, ik vind dat politieke partijen in het verleden, en daar moet ik natuurlijk de eigen partij zeker ook bij rekenen, wel eens te snel met antwoorden kwamen, zonder dat je keek naar de vragen van mensen. Maar dat is iets anders, als u dat bedoelt, want dan vind ik dat je inderdaad over, over het woord populisme zou kunnen praten, als je gewoon tegen die mensen zegt van nou dit is uw probleem, morgen hebben we een oplossing uh, en overmorgen is het probleem weg. Dat zou, de, dat, als ik dat, zeggen, dat zou een valkuil zijn, maar ja. nog maximaal. Verhaag, nog ik, in dat trappen. Het gaat over uh, de, de steeds groter wordende invloed van het buitenland, de mondialisering zal ik maar zeggen. Het gaat over de buitenlanders die ons land binnenkomen. Het gaat over de opkomst van de islam. Dat zijn nou de drie kenmerken, de drie aspecten die we net even in het korte fragmentje ook uh, Verhaag hebben horen noemen. Mm -hmm. Dat is toch bijna de essentie van populisme om je daar zorgen over te maken. Nee, dat vind ik niet overigens. Uh, dat, dat is de or, wel de oorsprong van veel populisme. Het is toch wel van, van belang om ook even te plaatsen waarin deze discussie plaatsvindt. Er is gisteren een, een uh, debat geweest over de, de oorzaken van het populisme... Daar horen deze zorgen bij. Maar je ziet zorgen net zo goed bij allochtone Nederlanders. Ook zij hebben vragen over de verandering in de samenleving. Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld noem. Een omstreden wetsvoorstel gisteren. Het verbod van ritueel slacht op ritueel slachten. Zullen heel veel allochtone Nederlanders ook het gevoel hebben van. Ja, maar dit is een samenleving. Daar hadden we vrijheid van godsdienst. En wat is er van over? Maar dus zorgen over Wat we aangeven. Dan? Is dus dat zorgen over die verandering in de samenleving. Mensen die hun en hun buurt niet meer kennen. Die, die soms de taal van hun buren niet meer kunnen spreken. Dat dat een serieus punt is. En dat we niet moeten wegkijken. Of moeten denken van ja dat soort zorgen moet je eigenlijk niet hebben. Ja. Doe nou maar mee met de elite van Nederland. Maar ik noemde straks een paar krantenkoppen. Vindt u dan dat de boodschap van Verhagen verkeerd uh, uitgelegd is? Voor een deel, ja dat moet ik altijd voorzichtig zijn. Maar voor een deel is het inderdaad zo dat ik niet terugvind in de berichten wat hij precies gezegd heeft. In andere kranten vind ik het weer wel terug. Maar goed, dat is een, een gegeven... dat je dat nooit altijd letterlijk terugvindt. Maar de, de, de bron begrip hebben voor zorgen van mensen en daar serieus mee omgaan... en ook naast die mensen staan en niet tegenover hun nog eens voor de derde keer uitleggen hoe het zit. Ja, Geert Wilders die twitterde... Verhagen in verwarring zet zich af tegen de PVV... maar wil van het CDA een soort PVV-light maken. Ach, je moet wat als je op 13 zetels staat en dan een smiley. Wat vindt u dan van die reactie dan? Ja, dat vind ik een hele goedkope. Uh, het zal weer via de Twitter zijn. Dat was een Twitter, ja. ja, ja nou, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, dit is een discussie... die voer je niet via de Twitter, maar die voer je gewoon door... Een, zoals Maxime Verhagen heeft... gewoon daarover na te denken, die samenleving in te gaan. En daar vervolgens... Een, een, een echte analyse op los te laten. En dan niet in discussie daarover te gaan met die andere partijen... zoals Geert Wilders hier doet. Maar het via een goedkope Twitter doen, dat zegt meer over hem. En dus inderdaad dat hij alleen maar denkt in snelle oplossingen... dan dat je mee gaat zoeken met andere politieke partijen. Maar u partijen. valt hem nu aan over de vorm waarin ja, hij het bericht... maar over de inhoud van het bericht... dat, ja. dat CDA een PVV-light uh, zou moeten worden. Ja, bedoel, dat, dat vind ik helemaal kolder. Uh, hij moet het vooral zeggen. Maar hij kan beter goed lezen. en goed luisteren. naar wat Maxime Verhaag. van begin tot eind heeft gezegd. Want wat de Partij voor de Vrijheid heel vaak doet. En waar gisteren trouwens ook in dat stuk Maxime Verhaag hem op aanvalt... is dat hij dus wel degelijk met hele snelle oplossingen komt. Alsof de islam het probleem is waar deze zorgen uh, allemaal aan te grondslag liggen. Het is veel meer. Er is, mensen hebben grotere zorgen. Ook over de economie. Ook over de samenleving als geheel. Ja. En dan, dan vind ik inderdaad een reactie van Geert Wilders in zo'n zo Twittertje met een smiley aan het eind. Ik, ik vind het heel leuk, hoor. Ik bedoel, de halve wereld twittert natuurlijk tegenwoordig. Maar dit soort discussies verdienen echt wel meer discussie... dan een Twittertje en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Feit is dat uh, uw partij veel kiezers kwijtgeraakt is, met name aan de PVV... en dat daar dus een grote opgave lijkt uh, te liggen. Dat ben ik zeer met u eens. Uh, maar die opgave is niet in de richting kijken naar uh, bijvoorbeeld het PVV. Maar wat Maxime Verhagen doet... en wat ik zelf de afgelopen weken ook in mijn artikel heb gedaan... en ook in, in spreekbeurten die ik heb gehouden... is kijken naar de mensen. De politiek praat veel te veel van de ene partij naar de andere partij. En het nieuwe CDA moet rechtstreeks met de mensen gaan praten. En dan kom je dus bij die zorgen. Ik ben veel op werkbezoek. Ik kom in Rotterdam, ik kom in andere grote steden. En ik zie mensen die de, de samenleving hebben zien verkleuren. Die hun eigen buurt hebben zien veranderen. Die, uh, de, de, t, waar, waar de buren de taal niet meer spreken. Dan kunnen we zeggen als politici van... ja, nou ja dat is vervelend, maar de samenleving verandert nu maar eenmaal. Dan, dan betek... Zo makkelijk is het niet. Nee, maar dat betekent dat toch dat dat begrip daarvoor... en oplossing zoeken dan eerder aan de rechterkant van het spectrum zit... politiek gezien dan aan de linkerkant. Met andere woorden, de, dan gaat het CDA toch rechtsaf. Nou, de, als dat zo zou zijn dan zou dat wel heel beperkt zijn. Want dan zouden deze mensen vanwege de zorgen in die wijk... alleen al om die reden rechts of links zijn. Maar deze mensen hebben ook maar geen rechts of linkse zorgen. Deze mensen hebben zorgen over het verlies van hun gemeenschap... over het verlies van een van identiteit die je vroeger had. En dat was vroeger misschien de kerk, dat was je vereniging. Dat is allemaal veranderd. En één illusie wegnemen, die tijd komt niet meer terug. Maar we kunnen wel als politiek met die mensen zoeken naar een nieuwe gemeenschap. En dat, dan komt daar een vervolgverhaal nog bij, wat voor het CDA ook van belang is. Niet doordat wij hier vanuit Den Haag eens even gaan vertellen hoe het moet. Want dat is altijd het allersnelste. Maar juist door mensen zelf weer aan het werk te laten gaan. En mensen in, zelf in hun gemeenschap weer kansen te geven. Er is een nieuwe partijvoorzitter, Rut Peetoom. Er wordt binnen het CDA hard gewerkt aan een nieuwe koers middels een strategisch beraad. Heeft Maxime Vragen een beetje voor zijn beurt gesproken? Um, ik vind absoluut niet. Uh, ik heb nogmaals dit soort uh, dingen zelf ook gezegd en geschreven. Dit is echt de fase waarin wij als CDA... Daar, en ik ben blij dat Maxime Verhagen daar aan meedoet... en ik doe daar zelf ook graag aan mee en anderen ook... moet zeggen, hoe ziet nu de samenleving eruit? Wat zijn de zorgen waar wij een antwoord op moeten gaan geven? En waar het strategisch beraad straks mee aan het werk moet... en ook over aan het werk zal gaan... is wat is dan die boodschap in die 21 ste eeuw voor onze partij? Maar wie en wie gaat helemaal bepalen niet... wat die boodschap wordt? Dat is natuurlijk straks aan de partij. Een strategisch beraad is ook niet het einde van zo'n discussie. Die gaan, zoals we dat wel eerder hebben gedaan... voor de politieke partij CDA met voorstellen komen. En die kunnen concrete voorstellen zijn... maar ik vind ook dat ze echt een richting moeten gaan zoeken. Maar Maxime Verhagen is dan de eerste man in deze discussie? Um, nou, vlak andere mensen in de discussie niet uit. Ik denk dat we dat heel erg gezamenlijk doen. Dus uh, ik vind het wel van groot belang wat hij hier zegt. Maar ik herken het zeer. Uh, het zijn dingen die ook zelf mij zeer op het netvlies staan. En dus met name de grote opdracht voor het CDA... In, in, een, in een periode hè, waarin we natuurlijk... Naar, vergeet ja. dat even niet, de achtergrond, de enorm verloren verkiezingen... en de, de erkenning bij Maxime Verhagen, bij Rutte Petom en bij mij... dat we echt van de grond weer gaan zoeken naar het verhaal voor die 21e eeuw. Nee, maar ik vraag het ook om Daar, die reden. De kiezers uh, willen een herkenbaar geluid vanuit het CDA. U zegt, we willen ons eigen geluid ook graag laten mm -hmm. horen daarin. Dan is het ook van belang dat er een herkenbare eerste man is... een leider is, een politiek leider is, die die uh, lijn uitzet. Ja, maar ik vind wel, dan, dan moeten we wel als politieke partij... De stappen één voor één zetten. Dat is ook sowieso wat ik van groot belang vind... zelf als fractievoorzitter. Toen ik begonnen ben in oktober heb ik gezegd... deze fase, we zitten in een, in een periode die ja, een paar jaar gaat duren... om van zo'n klap weer verder te komen. Dat moet je ook erkennen. Maar dat begint niet bij het aanwijzen van de poppetjes. Dat begint met gezamenlijk... wat voor verhaal hebben wij voor de samenleving? Wat kan anders gezegd de bijdrage van het CDA voor de mensen in de samenleving de komende tijd zijn. Dus eerst die inhoud, eerst kijken naar nou, hoe ziet die samenleving er nu uit? Wat is onze rol daarin? Dan de inhoud en dan komt daar vandaan uit wel de poppetjes. En uh, dat begin je niet mee, want dan ben je aan de verkeerde kant van uh, het spectrum begonnen. Ik lees even een bericht voor dat in ons forum gepost werd. De stelling van vandaag is dus het CDA moet populistischer worden. Uh, iemand schrijft het CDA moet bij zichzelf blijven, maar de eigen standpunten populistischer presenteren en meer in de aanval. Het CDA gaat nu continu in de verdediging... tegen het zogenaamde progressieve aardsvijanden als D66... en wordt neergezet als een achterhaalde christelijke partij. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, Ik moet zeggen dat ik dat op zichzelf wel een waardevolle uh, opmerking vind. Want inderdaad is een van de grote opgaven voor het CDA... en daar uh, draagt Maxime Verhagen nu zeer aan bij... niet in de verdediging vanuit het verleden, maar zelf aanvallend op zoek naar de toekomst. En die samen gaan, uh, weer gaan maken. Dus inderdaad de opdracht van niet in de verdediging... maar je hebt als CDA zo'n sterk eigen verhaal... maar gaan dat wel weer... Uh, opnieuw uitvinden voor de toekomst, ook in nieuwe woorden, dat vind ik een hele grote opgave, waar ik, waar ik mijzelf ook zeer voor verantwoordelijk voel om die verder uit te werken. De stelling van vandaag is het CDA, moet populistischer worden. Bijna duizend mensen hebben gereageerd op www.stand.nl 56% is het niet eens met de stelling, 44% is het wel eens met de stelling. U kunt uh, reageren op ons uh, gratis telefoonnummer 0800-1101 of sms'en naar 7070. Zij van Haarsma Buma, fractievoorzitter van CDA. We gaan naar de luisteraars. Luistert u als de mee. Stam.nl, goedemiddag. Ik vind dat CDA meer populistisch moet worden. Maar dan moet het wel aan een ander poppetje ophangen dan aan Verhagen. Bijvoorbeeld onze minister van Financiën. Goed, ander poppetje. Wat maakt het uit voor u? Nou, um, populistisch, daar, dat moet ook even um, bij, uh, um, bedoeld zijn... dat de gewone mens, de gewone man ook aangetrokken wordt. En dat is vragen niet. Dank voor uw reactie, stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met mevrouw Loem. Uh, ik, ik wou even reageren op de stelling. Ja. Uh, het CDA moet, hoeft voor mij, voor mij helemaal niet populistisch te worden. Hm. Het CDA is voor mij en voor mijn man altijd een... Hele fijne partijen, we zijn jaren lid. We zullen het altijd blijven. Niet populistisch, gewoon blijven zoals ze zijn. Moet je eens luisteren, uh, de, de griefelijke beginselen, die, mag je, die kun je wel iets moderner doen, maar daarom hoef je niet direct populistisch te zijn. Dank voor uw reactie, mevrouw. Stampern. Goedemiddag. Goedemiddag van Winsbergen Arnhem. Dag. Ik geef Van Haars maar Buma het draad om heel gauw achter verhagen te staan. En deze gelopende kabinetsperiode nog te gebruiken. ...om populistisch te worden. Want ze zijn van de samenleving weggewandeld. En in welk opzicht bedoelt u dat? Ze weten totaal niet meer de, wat de kosten zijn voor de gewone man. Vroeger ging het nog via de pastoren, via de dominee... ...tijdens de oprichting van het CDA. En dat zijn ze kwijt. Door de individualisering en door de ontkerkelijking... ...is het CDA gewoon niet dood, maar rond... Ze moeten weer terug naar de mensen. En dat heeft Van Hagen goed gezien. Die man is niet dom. En als Van Haas maar Buma nou nog wil gaan zoeken... Nou, dan vindt hij het nooit meer. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, meneer. Dag, u mag het zeggen. Ik spreek met niet. is, ik denk dat ze uh, niks aan populisme hebben. Uh, ik denk dat Nederland uh, geheel politiek uh, bijster is. Er zijn, uh, alle partijen zijn de draad kwijtgeraakt uh, in, in Nederland. Dat is nu al... Uh, al tien jaar zo. En CDA heeft populisme geprobeerd en, en dat heeft niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt, dus vooral niet doorgaan op dat pad? Nee. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Harry Boetin. Dag. <tieft> laat de, uh, ze hoeven voor mij nee, absoluut niet populistisch te worden, want dat zijn ze al. Uh, laat ze eerst maar eens zien dat ze hun sociale gezicht weer terugkrijgen. Want dat sociale gezicht is er nu niet meer? Nee, vind ik bij het CDA is het sociale gezicht behoorlijk weg. En wat merkt u dat dan? Uh, nou, uh, ik kijk alleen maar naar uh, wat een ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, wat ze tegenwoordig doen met. Uh, oh, sorry. Daar hadden we wel maar ja. <lacht> uh, wat ze, uh, ja, met, met, met de uitkeringen doen met uh, uh, het. Persoonsgebonden budget. Okay. Uh, daar okay. uh, daar dat, dat vind ik heel, heel niet bij het CDA Passen, dat we daarin meestemmen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Dag, ik spreek aan Jacqueline Marktvoort. Uh, ik ben het niet eens met de stelling, sowieso als het betekent dat populisme, dat het CDA uh, meer. Mensen naar de mond praten, denk ik absoluut niet. CDA heeft een hele sterke identiteit. Hij heeft een hele sterke boodschap gehad al die jaren. En die gaat over binding. Binding van verschillende groepen en verschillende mensen. En ik denk dat ze dat vooral moeten blijven doen. Maar inderdaad, misschien aangepast aan deze tijd... mag alsjeblieft geen verdeeldheid zijn. U zegt dat CDA heeft een sterke boodschap. Die boodschap gaat over binding, binden van ja. mensen. Uh, veel mensen vinden die boodschap nou juist niet herkenbaar. Nee, die komt er niet meer zo uit. Maar als je kijkt naar de uitgangspunten van het CDA... als je kijkt naar hoe het CDA altijd heeft gekeken... naar het maatschappelijk middenveld, gezocht heeft naar binding... in die samenleving, hoe ze zijn voor vrijheid van onderwijs... juist voor verschillen, dan denk ik... help nou naar het zoeken van die oplossing. En niet in een soort wijzijtaal, zij taal want die, die, die slaat nergens op. Dank wij, voor... zijn wij zijn niet wijzij, wij zijn wij. Dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Met Homburg, goeiedag. En meneer Haarsma Buma zegt dat het prima gaat met uh, het CDA. Maar nou, ik betwijfel dat het ten sterkste. Want uh, ze zijn de, de draad, dus binding met hun leden helemaal kwijt. Ik zal niet meer stemmen op het CDA wat ik jaren heb gedaan. Vanwege het feit dat men de onderkant van de samenleving uh, helemaal niet meer ziet. Uh, kijk naar de geestelijke gezondheidszorg wat men daar flikt. Kijk naar uh, uh, de, de bezuiniging op de zorgkosten die er weer aankomt. Kijk naar de werkpleinen van het UWV die Verdwijnen. Uh, CDA is de draad helemaal kwijt. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Romeo Holstier. Het uh, CDA uh, Het is niet dat een CDA en VVD PVV gedoogsteunen, maar het is PVV die CDA gedoogsteunen. Het CDA probeert op het ogenblik uiterst rechts in onverdrijfsversnelling PVV in te halen. Dus ze kunnen beter of met PVV of opgaan in PVV. Want CDA is het spoorcompetent. En gaat meer en meer verliezen, gelooft u me? Waarom? U zegt het is niet het CDA die de PVV gedoogt, maar het is omgekeerd. Waarom is dat zo? Om, u ziet, het NCVD en CDA proberen alles uit de kast te halen om het beleid, de politiek, de vorm hoe meneer Geert wil dat zijn politiek brengt, uh, uh, uh, uh, ook te promoten bij haar kiezers. Dus CDA die probeert gewoon. Het is, is PVV die neemt de maat aangeeft niet CDA. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag Meteo Jansen. Hallo. Ja, eh, nou, het eh, CDA was al altijd de laatste jaar, tientallen jaren VVD-light. Nu is het ook nog PVV-light geworden. Het gaat de bestuurders in Den Haag uitsluitend om de macht. Er is maar één probleem in het land en dat is als het CDA niet in de regering zit. Eh, ze hebben alles gedaan om in de regering te komen en nu doen ze alles om in de regering te blijven. Het maakt ze werkelijk niet uit. Eh, Rechts en nog rechtser en nog populistischer. Als Verhagen zegt van ja, ik snap dat mensen het erg vinden... dat uh, een kerk wordt afgebroken en een moskee gebouwd wordt... omdat de moslims zich niet aanpassen. Nee, dan moet Verhagen gewoon zeggen... ja, die kerk wordt afgebroken omdat de West-Europeanen niet meer geloven. En daarom wordt de kerk afgebroken. En er zijn in ons land nog wel mensen die nog wel geloven in een god... En die bouwen daarvoor een gebedshuis. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. U mag Van der Veen uit Veenendaal. Dag meneer Van der Veen. Ik ben het niet eens uh, met de stelling. Om de simpele reden dat alleen al het woord populisme... vind ik een onderschatting van hetgeen... wat de normale mensen aan ideeën en standpunten en visies hebben... Het is al jaren zo dat er zittende politiek, met het CDA bijna als voortrekker daarvan, een grote minachting voor het volk tentoonspreidt. En daar is Verhagen, is daar gewoon een personificatie van. Die man, die heeft gewoon zijn rol gehad, heeft het niet waargemaakt, heeft het volk belazerd, samen met zijn omliggende collega's. En die moet gewoon van het toneel verdwijnen. Maar waarom, waarom kan het waarom CDA u, gaan beginnen? Waarom gebruikt u het woord belazeren, idee. meneer? Wat zegt u? Waarom gebruikt u het woord belazeren? Nou, we hebben destijds met z'n allen een grondwet van de Europese Unie afgewezen. En met een heel slimmigheidje hebben we dat vervolgens er toch gewoon doorheen gedrukt. Dank voor uw reactie. Sibald van Haasma Buma, fractievoorzitter van het CDA. Um, wat viel u op in de reacties? Uh, heel diverse reacties, maar toch ook wel heel veel reacties waar ik uh, veel mee kan. Natuurlijk ook reacties waar ik mij bepaald minder en herkennen. Dat heeft met die laatste beginnen. Deze meneer zegt de het CDA ongeveer de verpersonificatie van de zittende politiek heeft minachting voor het gewone volk. Um... Nou ja, het woord minachting zult u mij nooit horen uitspreken. En dat is niet zo. Maar wat ik toch herken, uh, en dat zegt zeg trouwens niet alleen de laatste spreker... is dat hij eigenlijk vraagt om een partij die weer naast de mensen gaat staan. En die zegt, uh, de problemen van de mensen, dat is niet Den Haag... dat is niet ver weg, maar dat is dicht bij ons. En die zorgen van mensen. En dat is inderdaad de uitdaging voor het CDA. Daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Daar ben ik zelf ook verantwoordelijk voor. Maxime Verhagen ook, om dat weer te gaan invullen. Maar dat is de grote uitdaging waar wij voor staan. Dus ik herken ook heel goed... als mensen Mensen zeggen in het verleden hebben we dat te weinig gezien. Maar het is onze opdracht om dat wel te gaan doen. En dan niet vanuit de gedachte wij met ons vingertje in Den Haag lossen het wel even voor u op. Maar wetende dat mensen in de samenleving zelf heel veel op kunnen lossen. En dat er heel veel meer kracht in zit. Al deze mensen die hier ook inbellen hebben allemaal hele goede ideeën over hoe Nederland eruit zou moeten zien. Er zijn er veel meer. Er klinkt ook veel uh, kritiek in door. Het CDA, uh, uh, andere bellen zei het CDA was VVD-light. Het is nu PVV-light. Ja, vink Stempels. Uh, ik vind namelijk de inhoud het belangrijkste. En we hebben een heel eigen geluid als CDA. En we hebben ook na de verloren verkiezingen... Uh, voordat wij überhaupt spraken over meedoen aan een kabinet... er wel voor gezorgd dat dat kabinet... zaken als vrijheid van godsdienst, gelijkwaardigheid van mensen... op de eerste bladzijde van het regeerakkoord zou hebben staan. En daar mag u ons ook op afrekenen. En daar worden wij ook op afgerekend. En wat mij met name opvalt, is dat mensen zo na een jaar... eerder zeggen van, goh, die, dat kabinet is veel dichter bij het CDA gekomen dan wij, bijvoorbeeld toen wij tegenstemden... op 2 oktober, het verkiezingscongres, dachten. Dus ik durf de uitdaging wel aan met diegenen die zeggen... dat dat onvoldoende is. Ja, ik vind het voldoende. En tegelijkertijd zie ik ook de pijn van maatregelen die moeilijk zijn... en die in de samenleving neerslaan. Mevrouw zei, het CDA heeft een, een, een duidelijke boodschap. Binding, daar gaat het om. En het CDA moet niet in wijzijtaal vervallen... want dat staat nou juist weer haaks op die boodschap van binding... Nou, dat vind ik wel een, een van de kerndingen. Uh, ook het uh, Niet mensen naar de mond praten... met je eigen verhaal komen. Dat in wezen is ook wel die zorg van mensen... dat, dat überhaupt de politiek... En dan niet alleen het CDA, maar de politiek... de binding met de Nederlanders is verloren. En in Den Haag maar wat doet. En dat is wel een zorg die ik heel veel hoor. Die ik begrijp. Die uh, ook Maxime Verhaag in zijn verhaal begrijpt. Dus als je praat over binding... praat je binding tussen politiek... en samenleving, maar ook... En dat vindt het CDA zo ontzettend belangrijk. Dat mensen onderling weer uh, binding hebben. En zich niet, uh, niet, niet, niet, op, niet meer op hun gemak hoeven te voelen in de Nederlandse samenleving. Want dat is natuurlijk toch wel een erg gevoel dat mensen dat vrij breed hebben. Goed, de CDA uh, is, uh, heeft het populisme geprobeerd, zei een andere beller. Uh, en dat werkte niet. Um, uh, maar goed, daar bent u, neem ik aan, in grote lijnen mee eens. Nou, het werkt niet. En laat ik ook een voorbeeld noemen, want iemand ik vond het wel op zelf interessant. Een van de bellers die zei, we moeten meer populistisch worden. En noemde toen de, de, de naam van uh, de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Nou, als er iemand is die tegen de stroom in nu, voor de toekomst van Nederland, probeert antwoorden te geven, dan is dat Jan Kees de Jager okay. als het gaat over Griekenland bijvoorbeeld. Beslissingen die voor de toekomst ontzettend nodig zijn. Zijn. Ja, we gaan afronden meer van nou, Haarsma Buurma. toch even gezegd. Dat heeft, precies, dat heeft hij toch even gezegd. Dank voor uw bijdrage, Tibant van Haarsma Buurma, fractievoorzitter van het CDA. Het CDA moet populistischer worden. Um, 1100 keer gestemd, 58 zegt nee, niet mee eens. 42 is het daar wel mee eens. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Het anker. Ja, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Wij uh, gaan onder andere hebben over Griekenland. Een discussie tussen uh, Victor Eifinger en Ayo Klamer. Die hebben ooit een weddenschap gezet op de toekomst van de euro. We gaan het hebben over de katholieke kerk met uh, Monsieur de Korte. We gaan het hebben over euthanasie en over elektrische auto's. Dat zometeen op deze zender. Elspet Gutteke en Ed Anker. Dit is de dag van WO. Dank voor het luisteren. En uh, nog een hele fijne dag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Toen werd dus duidelijk dat er gewoon echt weinig inactiviteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon gezond aan een operatie in een paar dagen leten, heeft hij geen hersenen meer.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 Dit is Radio 1.